Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en China gaan weer onderhandelen... over het beëindigen van de handelsoorlog tussen de landen. President Trump heeft dat afgesproken met zijn collega Xi... in de marge van de G20-top in Japan. Tijdens de ontmoeting die zo'n 80 minuten duurde... zijn ze overeengekomen dat de VS... voorlopig geen nieuwe importheffingen invoert voor Chinese producten. Wanneer de gesprekken worden hervat, is niet duidelijk.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 De werkzaamheden op de A7 staan Hoorn bij Purmerend, zorg in beide richtingen voor vertraging. Hou rekening met zo'n 10 minuten extra reistijd. In beide richtingen zijn bij Purmerend twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Maar straks aan de wethouder vraagt hoe lang dat nog gaat duren. Dus, uh, nou, gaat ik, ben, ik hoor het. Hè? Dus ik ben, ik ben benieuwd. Waarschijnlijk uh, dat duurt dat dus nog eventjes. Dus dat is, voor de hangplek is dat, is dat gunstig. Uh, ja. Zijn er nog ja. leuke dingen voor de, uh, de wat oudere mensen? Ja, we hebben in Pluspunt uh, uh, ook wat andere dingen op de planning staan. Uh, aanstaande maandag drie, uh, of 1 juli is er een lekker lang wonen ideeënmarkt... Uh, in de grote zaal van de Blauwe Trem. Dat is van 2 tot 4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 voor nodig zijn moet je alleen die extra onderdeeltjes uh, betalen. Het kan ook een klein elektrische spul zijn wat kapot ja, is. Ja, ja. daar okay. zitten technische mensen die kunnen daarnaar kijken. kan nou, je fiets is... kan je laten je maken. Ja. Ook, ja. Ja. Kan je ook, ook. Laten een band ja. laten plakken. Jeetjes, en je... <laughs> ja, allerlei kleine, kleine dingetjes ja. eigenlijk. Ja. Computer ook volgens mij. En Van alles. Uh, de rijmachine ja. heb ik wel eens gezien dat die het niet deed. <laughs> ja. En zo. ja, en je bent en... natuurlijk niet gegarandeerd dat ze het kunnen maken, nee. maar ze doen in ieder geval nee, hun maar... best om het uh, te repareren. Ja.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 Met, uh, ik heb even het, het algemene nummer, nummer. Ja, Het algemene nummer van pluspunt. Ja. En dan worden ze... Ja. 5740330 volgens mij. Uit Dankjewel. 0, 3, ja, volgens mij ook. Ik, ik had hem even niet. Ja. Ja, ah, ja. anders, anders kan je altijd even naar, uh, naar Noord. Of naar de blauwe train. Ja, binnenlopen ja, en precies, een je maken. Je kan altijd even binnenlopen. kan gelijk even, de banen. Kan even vragen wat, ja, de, uh, wat er te doen is. En we hebben ook het project uh, Nog Steeds Lopen. Use Your Talent. Om, om jongeren aan vrijwilligerswerk te helpen. Heb je daar veel animo?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 Yes, me, it's because...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 maar ik best zie een een, een, een, een best wel een diversiteit in, uh, in ondernemers ja. zie je uh, iets wat met gezondheid te maken je hebt strandtenten administratiekantoor dus het is heel breed grappig is dat het eigenlijk met elk bedrijf kan je er wel iets mee ja, ja. dus uh, zelf met de krant ben ik ook acceptant geworden en uh, het is echt naar consumenten gericht dus uh, uh, ja mijn advertentie <coughs> naar nou, ondernemers zijn natuurlijk lastiger uh, met cashback te doen maar als iemand een zandkorrel bij mij plaatst bijvoorbeeld kan ik daar cashback op geven ja, ja. Ja, ja. oh ja op die manier ja. en, uh, daarnaast ja. Je, uh, geeft het systeem ook de mogelijkheid om te sparen met uh, shopping points. Dus het is vrij complex, hè? Ja. Ik las het. Ja. Ja. En het systeem van cashback, dat snap ik. Ja. Maar hoe doe je dat dan met die punten? Nou ja, bij elk. Mag ik door? Ja, mag ik. Uh, <laughs> ja. Marcel, die hij zit nu het een beetje te want die had het kruisraad naar hartstikke druk, <laughs> dus die heeft het eruit. Ja, ik even lekker chillen. <laughs> Bij Elke aankoop die je doet, uh, kan je dus cashback krijgen en daarna spaar je shopping points. <coughs> Toch point. ook nog punten, ja.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 Want dan je... Als we een lunchroom Rabbel als voorbeeld nemen. Ja. Ja. Uh, als je daar een, een appeltaart voor 4 euro wil kopen. Ja. maar hij heeft een shopping deal actie. Hmm. Uh, dat hij dan met zoveel punten. Ik zeg, met team met shopping points. dat hij dan nog maar 2 euro kost in plaats van 4. Ja, ja. ja, ja, ja. Zo'n actie kan hij dan instanteel maken. Ja. Dus als hij denkt. Ja. die appeltaart die wil ik nu in aanbieding doen. dan maak ik ja. een shopping deal aan. Ja. Ja. En daar kan het de, de pashouder van profiteren. En dat Boe. proberen we dan ook weer via het platform zelf te communiceren. Uh, de Facebook-pagina is daarin belangrijk. Maar we proberen ook veel promotie daaromheen te maken. En via de app die mensen dus kunnen gebruiken, daar staat alles in. De ja, ja, ja. is echt allesomvattend. Die kan je dus ook gebruiken als je in het buitenland bent. Okay. Waar ook shopping voor cashback actief is, Cashback World. Er zijn, um, zul je dat even daarop inbreken? Want uh, er zijn, in, in, bijvoorbeeld in Duitsland heb je zo'n heel groot cashback systeem. Hoe kom je erachter dat dit systeem op dat systeem gematcht is? Dat nou, kan je zien aan het logo van uh, Cashback World in principe de folder die je voorlegt, Deze. daar zit een okay, streep ja. ja, dat is het logo en het eigenlijk pas? alle passen, nou heb ik geen fysieke pas toevallig bij me, maar, maar nou, ja, dit ziet er toch, dit, dit ja, is aan de zijkant doel. van de fysieke pas staat sowieso de, de streep okay. en de achterkant van alle passen is allemaal identiek en dat maakt niet uit of het een Zandvoortse pas is. Of dat het de pas is uit Duitsland of waar dan ook vandaan. De achterkant van de kaart zijn allemaal hetzelfde. Ik, ik vraag dat omdat ik een kerstsysteem heb uh, gezien. En er zit een supermarkt in. En er zit de Aaral zit erin, Een uh, heel groot waarhuis zit erin. En die hebben inderdaad ook allemaal een logo. Het ja. zou zo maar kunnen dat het hetzelfde pas is. En als je dan ja. in Duitsland bent, en je neemt de Zandvoortpas mee naar Duitsland toe en daar shoppen. Dan is het ook nog zo dat in principe de. We hebben er samen een zichting op, ge op gericht. En er komt ook nog 1% weer terug van alle uitgiftes die je dus doet in het mm -hmm. buitenland. Er komt 1% weer terug in de okay. stichting. Mm -hmm. En dat kunnen wij dan weer gebruiken om promotie en dergelijke wow. te gaan uh, ja, uitdragen. Of als het echt heel uh, mooi gaat, uh, weer leuke acties naar onze ondernemers mm -hmm. doen. Die meedoen aan de pas. Dus het, echt, he, ja, het heeft een heel wijd bereik. Maar nu, nu en, maar... zijn er ondernemers in zijn antwoord. Die heeft zoals Bruna en, en, en, en Marcel Hoorneman. Uh, die hebben dus... Die big, hè, uh, big, ja. Ja. Uh, kunnen die dat omzetten of zeggen ze van, nou, we gaan ja. dit doen. Dat mag ze een keuze, kiezen. Aan de Nee, ja? In principe en door Peggy ben ik er eigenlijk ook opgekomen, want ik was op een gegeven moment hm. ook van, ik wil gaan sparen, Het is leuk, dat het is een leuk inderdaad. systeem. Ja, ja alleen je, je spaart voor in je eigen winkel. Ja, ja. ja dat is. En dat wel. is het ja. wat ja. mij tegen mijn borst stuitte. Van, ik vind het leuk als maar, natuurlijk nou, je loyaliteit voor je gasten klanten ja. is. Dat ja, in ja. mijn geval zijn ja. het gasten. Maar en mijn en bruna hebben klanten, maar dat maakt niet zo uit. Maar voor hun is het gewoon ja. uh, naar je eigen klanten toe. Ja. ja, dat is waar. Dat vonden we inderdaad het naar dat systeem van Piggy. Dat je, als je bij ja. Marcel spaart, ja. moet je dan bij dat Marcel je dat niet ja, bij de Ja, dat moet je hebben. En ook bij Bruno ook. Dat is ja. ook zo. Ja. Maar goed. Het uh, is op zich een mooi het, systeem. Het is een hoor. goed systeem. Ja. ja, wij wilden het gewoon eigenlijk ja. breder, groter ja. Ja. en ja, binnenstand te houden gewoon. Ja. En dat is nu met deze kaart. Dat ja. En groot. hotels? Kunnen die zich ook aanmelden? Ook? Zeker. Ja. Daar zijn we nu mee bezig om...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 we hebben het over ondernemers hè, die meedoen. En dat zijn er steeds meer. Het blijkt toch interessant te zijn voor een ondernemer... om, uh, om mensen daarmee te doen. De andere kant. Hoeveel, ja. Zijn er al veel aanmeldingen om die kaart te krijgen? We zijn op 15 juni begonnen... met uh, het registreren van uh, mm -hmm. klantenkaarten. Zijn, dat zijn uh, eigenlijk de leden. Fysiek, fysiek hè, waren we aanwezig... bij het Vrienden van Zandvoort festival. Uh, en, en we zijn de dag daarna... nog op de jaarmarkt geweest. Ook met de stand. En uh, Sindsdien...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 Maar gewoon een willen invullen, kunnen dat ook doen. Okay. Bij, uh, bij Rabbel, maar met een mooie weer. <coughs> ik nu even adviseren naar het museum te gaan. <laughs> bij Rabbel is het nogal druk. Bij Rabbel kan heel een in de gaten. Dus. Ja, ik kan best. Alleen dan graag wel rekening houden met de lunchtijden. Dat is uh, voor ons wel fijn als de mensen niet uh, tijdens de lunch... Uh, de kaart, <laughs> denken van, uh, we hebben nu even tijd om de, de kaart op te halen. Dat is voor ons niet heel prettig. Dus een beetje in de middag zo. dan. Maar je kan feitelijk, als je het met je telefoon doet, kan je bij elke ja. ondernemer die meedoet, kan je ter plekke uh, de app downloaden.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 Tweede grote. Tweede grote. Ja. De eerste was in het eerste jaar een beetje een, een, een, een proefschot. Ja. Ja. Wat een gigantisch succes was. Waardoor er uh, daarna weer een, een grote tentoonstelling kwam. En nu weer één. Um, Pride and produce. Produce is uh, het vooroordeel. Prejudice. Produce is produceren. Ja. Prejudice. Sorry dat ik is het, het producer uh, heb. Die heb Heb je het naar Jane Austen gedaan? Dus de uh, film? Ik vond het, een de, het kwam een is beetje een... uit mijn koker. Ik vond het heel erg leuk omdat je...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 En, nou, die staat al vast. Uh, die staat oh, al, al En dan, nee. uh, dus daar zijn we nu al mee bezig. Nu ja, al? Ja, je bent nu al een beetje aan het uh, aan denken. Denken en ja. welke kunstenaar zullen we uitnodigen? Ja. We weten nog geen titel of iets dergelijks. Want mm -hmm. is dat, uh, het want dat is altijd gelinkt aan uh, zeg maar uh, Pride Amsterdam. Ja. ja. Uh, dus mm -hmm. daar, daar houden we altijd een beetje rekening mee. Dus Zij. Uh,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 Je zou kunnen denken aan bepaalde vormen van design. Mm -hmm. Meubeldesign. Nog helemaal nooit, nooit aan gedacht om het concreet te doen. Maar ja, alles waar maar een creatief proces aan vooraf gaat... zou je kunnen overwegen als onderdeel van de tentoonstelling. Ja. Mode zou ook nog... Mode zou heel ja. goed kunnen. Ja. ja, ja, ja. Dus het is toch... Uh, het is wel. Uh, ik, daarom vind ik het jammer dat ik er gisteren niet was. Dan had ik er wat meer kunnen zien. Maar kom zeker kijken, want dat hoort erbij. Uh,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 En ja, dan kan het dus alleen maar groeien. Ja, Totdat je op het punt komt dat iedereen gaat klagen over... het is veel te commercieel. <laughs> maar dat zijn we, de, de denk ik, in Zandvoort <gül> nog niet helemaal aan nee. toe. En dat is de charme van Pride in Zandvoort. Oké, okay, nou, um, de Pride loopt en dat is 29 uh, juli. En dan uh, werkt dat door naar het eerste weekend van Augustus... parade enzovoort enzovoort. Ja. Mensen die daar wat over willen weten, die kunnen op Pride naar de beach kijken. En ja. mensen die uh, jullie tentoonstelling willen zien... die kunnen uh, naar het Zandvoort Museum en die is in het weekend open van 1 tot 5, geloof ik. Of zo. En anders loopt er gewoon langs, want er zit ook een stukje VVV in de voorkant. Heren, ontzettend bedankt voor de komst. En uiteraard spreken we jullie over de nieuwe tentoonstelling. Wacht dan. Dank je wel.